Van Mart Grol. Goedemiddag. De rechtszaak over de mishandeling op Mallorca is klaar. Een paar jaar geleden overleed de 27-jarige Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland na een avond stappen. Voor zijn dood werd niemand veroordeeld, wel voor het geweld tegen hem. En er was nog onduidelijkheid over een schadevergoeding voor Carlos' vriendin Lisa. Zij heeft nu geschikt met mannen die schuldig zijn bevonden en dus is de zaak voorbij, vertelt deze expert bij de NOS. Juridisch is het helemaal klaar. Met een hele pijnlijke conclusie dat we niet weten wie Carlo Heuvelman fataal is, mis Handelt. en dat is niet vast komen te staan. Dus er is uh, smarte geld betaald aan Lisa, daarmee is de zaak klaar. Maar de vraag zal altijd open blijven, wie dode Carlo Heuvelman? Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. Meerdere scholen in Groningen en Drenthe hebben last van valse bommeldingen. Volgens regionale media kwamen die binnen via een anoniem telefoontje. Zeker één school in Groningen is korte tijd ontruimd geweest. De politie onderzoekt wie erachter zit en waarom. Een record aantal passagiers van 2,2 miljoen... vloog vorig jaar vanaf het Duitse vliegveld Weetse. Dat ligt te vlak over de grens bij het Limburgse Venraai en is daarom erg populair bij Nederlanders. Dat vliegveld verwacht dit jaar opnieuw meer passagiers... en gaat uitbreiden met meer vluchten... En Ajax gaat middenvelder Kenneth Taylor verkopen aan de Italiaanse voetbalclub Lazio... volgens meerdere media voor zo'n 15 miljoen euro. De clubs hebben de deal zelf nog niet bevestigd. Taylor speelde bijna 200 wedstrijden voor Ajax, scoorde tientallen keren... en hij vliegt vanavond naar Rome voor een medische keuring. Het weer van Weerplaza, steeds meer bewolking en vanmiddag in het zuiden regen. Het is 1 tot 4 graden. Vanaf vannacht in het noorden heel veel sneeuw... en daarom daar dan code oranje. Flitsmeister meldt een vertraging op de A16. Breda, Rotterdam, tussen Schavendeel in Dordrecht Centrum. In verband met een spoedreparatie aan de weg. Twee kilometer, je staat hooguit 10 minuten vast daar. En één flitser op de A16, Dordrecht, Breda. Daar staan ze bij 59,3. Wim van Helden. Nou, vanaf maandag mag ik het verboden woord niet uitspreken. Ik ga eens nadenken over alternatieven. Wat kan ik zeggen in plaats van beetje? Sounds better with you. We had a plan. Move out of this town, baby. What's to the sand? That's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar, and jam.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 zijn I loved you, how tragic like that. husband is coming. Ray, en waar is mijn husband bij je music? Donderdagmiddag 9 minuten overheen. Goedemiddag Wim hier. Hoe gaat dat met je? Zit je er? enigszins lekker in vandaag? Of was het lichtelijk een uitdaging om door de sneeuw naar je werk te komen? Ja, gisteren was het wel een uh, tikkie erger, hè? <laughs> ja, je hoort het. Ik probeer mezelf alvast wat alternatieven aan te leren... voor het, het verboden woord. Vanaf maandag mogen we een hele week het verboden woord niet uitspreken op je muziek en het verboden woord luidt beetje beetje is het verboden woord. Gebeurt dat nou komende week wel, dan kun je met één klik op de knop in de Q-app meteen 500 euro winnen. Elke keer als het wordt uitgesproken op Q-Music, is het verboden woord 500 euro waard. Daar kreeg je een appje van Wilma, die komt uit de omgeving van Alblasserdam... waar ik opgegroeid ben. Ik heb er 26 jaar gewoond. Er alles aan gedaan om van mijn, van mijn accent af te komen. Maar Wilma die wil juist ook gewoon een beetje teruggaan naar mijn roots, want ze heeft nog een tip voor me. Hé hey Wim, je moet het gewoon lekker op zijn Alblassen waas iets zeggen. Even oefenen en dan heb je het volgende week te pakken. Doei! Even oefenen. Itsie! Een piggy, piggy, Itsie! Yeah, ja, yeah. dat is ongeveer toch? Nou ja, ik ben druk bezig om het verboden woord onder de knie te krijgen. De alternatieven dan. En anders heb je geluk hè. Vanaf maandagochtend 7 uur maak je elke keer kans op 500 euro bij het verboden woord.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 Stay. Dit liedje klinkt als een uh, koekje. Luna met pauze. Ja, ik denk gelijk aan zo'n uh, zo tussendoortje voor op school, weet je wel. Ik zie de reclame, reclame al helemaal vol me. Het de gaat Kinderen rennen naar de kapstok... en iemand die haalt een Luna pauzekoekje uit het zijvak van zijn rugtas. Mmm, lekker. Van Luna. Pauze. Borden vol vezels en rozijnen. Pauze van Luna. De trek voor de eerste snack. Andersom. De snack...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 Misschien heb je op dit moment ook pauze met je collega's. Steek de koppen even bij elkaar. Het slimste bedrijf. Want zometeen om kwart voor twee gaat de strijd om de titel weer verder. Wie oh wordt het slimste bedrijf van januari 2026? Ik moet zeggen, gisteren was het echt bedroevend. Bijna de hele minuut werd ingenomen door kinderopvang Partou uit Oud-Marten Om vijf vragen goed te beantwoorden. ze dus hielden uiteindelijk maar zes seconden over. Dus dat is echt een hele slechte tijd. Kun jij beter met je collega's toch? Kom maar op! Nou, mijn voordeel, voornaam is uh, met een kleine terugval bezig. <laughs> Vorig jaar zijn er elf kleine wimpies geboren. Dat zijn er uh, drie minder dan het jaar ervoor. De populairste jongensnaam blijft Noah. De namen zijn weer bekend gaan, geworden. Ik wil weten wat de populairste meisjesnaam is. Jarenlang was het Emma, maar er is een nieuwe populairste naam... onder pasgeboren baby's, Meisjes. Welke naam is dat? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee...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 Altijd sneeuwpret, altijd Wekamp. En nu tijdens de koude winterdagen. Korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd Wekamp. Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. Thuisstudies. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Kies een van onze 700 thuisstudies. NHA.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 Jouw unieke vakantie, weg van de massa, op elizawasheer.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Het is bijna overal droog, plaatselijk valt er wat regen of natte sneeuw. Maximaal een graad of drie vanmiddag. In het noorden geldt vanaf middernacht weer code oranje... want morgen is de kans op sneeuw en nog eens sneeuw... Situatie op de weg: 1 file, de A59 Zonzeel Os tussen Heusden en Vlijmen. Defect voertuig zorgt voor 2 kilometer en max 10 minuten vertraging. Your music Wim van Helden. Rock hoor je zo meteen. Jisoo komt eraan en dit is Major Laser. And every second let you with me Steeds een mooi verhaal voor hem op verjaardagen. De technicus, met wie ze dit nummer in de studio opnamen... was gewend om te werken met vaste muzikanten. Echte, doorgewinterde muzikanten. Waaronder een drummer. Terwijl Per Gessler, de mannelijke helft van uh, Rockset... een heel ander geluid wilde. Meer modern voor die tijd. Namelijk geen drummer, maar een drumcomputer. Nou, wat gebeurde er? Die eigenwijze technicus die brak zijn been toeval of niet, uh, er moest iemand anders achter de knoppen komen zitten in de studio. So we got another engineer which was this amazing programmer and digital guy. So we wanted Roxette to go into the computer world. Ja, en zo klonk uh, Roxette opeens into the computer world, ingespeeld als probeersel vol met synthesizers, drumcomputers en drie gitaarakkoorden met één vinger ingespeeld. Het is de sound van Roxette altijd gebleven in. Met die drumcomputer erbij. De look, Roxette op Q-Music. Hey, like like she's, like she's got the look. I got a, she's, me is a, Her is a dog. she's got the look. She's got the the love See, there ain't no difference. Populaire dan ik? Nou, dat is mooi. <laughs> ik zie net dat jouw naam is 41 keer gegeven en bij mij afgelopen jaar maar 11 keer. Oh, nou, dat is ja. een verschil, ja. Ja, dat is een verschil. Ja. Wim is echt een uitstervend ras qua naam. En uh, Marijn, ja, <laughs> jouw naam valt nog alles mee. Er zijn weer uh, lijsten bekendgemaakt met de populairste babynamen. Eén ding valt daarin op. Het was jarenlang Emma bij de meisjes die het populairst was. Nu is er een nieuwe naam die het populairst is en dat is. Het is Noor. Slimste bedrijf van Nederland. Noah bij de jongens en Noor bij het meisjes is de populairste babynaam. AudioQuest uit Rozendaal, dat komt mij ergens bekend voor, Marijn. Dat klopt. We vorig jaar al een keertje meegedaan. Dat dacht ik. En weet je nog wat je score toen was? Ik dacht 36 seconden, als ik het goed onthouden heb. Dat heb je heel dat goed, goed onthouden. We hebben het allemaal even opgezocht, ja. natuurlijk. Uh, en je weet 36 seconden over, dat kan echt wel beter. Dat hoop ik wel, ja. Dat is ja. ons uiterste best doen. Ja, en als je een beetje de afgelopen dagen hebt geluisterd... dan weet je dat januari echt om te janken is tot nu toe. Ik weet niet wat het is, opstartprobleem of zo. Maar uh, ja. gisteren hielden we zelfs uh, zes seconden over. Dat is echt heel bedroevend laag. Ja, ik denk dat we dat wel moeten kunnen verbeteren. Dat moet je sowieso kunnen verbeteren, ja. <lacht> Oké, okay, AudioQuest uit Roosendaal. Eén minuut voor jullie. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. Wat dat betreft is het exact hetzelfde als vorig jaar. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Kijk, wat een teamwork. Dan loopt u die tijd nu. In welke stad staat de oudste universiteit van Nederland? Eide. Onder welke sportcategorie valt kogelstoten? Wat Hoe heet de enige nummer 1 hit van Taylor Swift? Peter van een Welk deel is losgeraakt van de Utrechtse dom? As. Welke kleur heeft de moeilijkste ski Zwart. Wat is de wortel van 81? Piesten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. The cat sat on de oudste universiteit van Nederland is Leiden. Sportcategorie kogelstoten hoort bij atletiek. De enige nummer 1 in van Taylor Swift is de Velo van Filia, inderdaad. Eerder kwam ze nooit verder dan nummer 5 in de top 40. Um, de moeilijkste ski-piste, zwart. De wortel van 81 is 9. En hetgeen wat is losgeraakt van de domtoren in Utrecht is de wijzer. En zo'n wijzer van de klok weegt 70 kilo. Die kom even naar beneden zetten. Nou, nou. Ze, ze hebben jarenlang aan die dom gerestaureerd. En weet ik van wat, Er valt er uiteindelijk... Is die uit zijn jasje valt er een wijze naar beneden. Gelukkig kwam het op een uh, lager gelegen torentrans terecht. Dat is zo'n plek waar je okay. kunt uitkijken, zeg maar. Dus het is uh, dat zonder uh, al te veel schade. Ik zou zeggen, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, we dan weer. <laughs> hey, je kan wel op mijn plek overzitten, Marijs. Ja, graag ja? Doe je leuk. Hey, um, en uh, dat niet alleen. Je doet het ook hartstikke goed. 38 seconden over, dat is beter dan vorig ja. jaar. En de beste ja, tijd voor, de, voor januari so far, in ieder geval. AudioQuest uit Roosendaal staat op de kaart. En je krijgt yes. van mij ook nog het slimste bedrijf kaartspel. Een nieuwe editie. Fantastisch. Hartstikke leuk. Het slimste bedrijf, het slimste bedrijf van Nederland. Kan er mij liggen, maar ik hoor hier toch ook oh, al. Ook Die van de domtoren. Wij komen.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 Mail is er even over, dus dan kunnen we in het nieuws gewoon weer hebben over de politiek, Mart. Denk ik. Zeker. Want de gesprekken voor een nieuw kabinet uh, zijn we verder gegaan. Er is ook wat ruimte voor ontspanning. Daar kan dat winterweer Wim wel een rol in spelen. Want wat Haagse politici gaan doen, vertel ik je zo. En Taylor Swift, hoor je ook weer in de paan Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh.